6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Politie ontruimt Tentenkamp ter Apel. Aandeelhouders klagen Facebook aan. En zakenman Parelberg stapt naar Hoge Raad. In Ter Apel is de ontruiming van het tentenkamp van asielzoekers aan de gang. Alle tenten zijn afgebroken en de meeste asielzoekers zijn vertrokken of afgevoerd. In het kamp zit nog een kleine groep Somaliërs. Zij worden één voor één door de ME meegenomen. Het is onduidelijk hoe ver de ontruiming is gevorderd. De ME schermt het kamp af met busjes... waardoor journalisten geen goed zicht hebben op de ontruiming. De gemeente Vlachtwerde kondigde eerder vandaag aan... dat het protestkamp ontruimd zou worden... als de asielzoekers niet vrijwillig zouden vertrekken. In het kamp zaten toen ook nog Irakezen en Iraniërs. De meeste Irakezen besloten vanochtend hun protest op te geven. Zij gingen in op een voorstel van minister Leers. Hij biedt de asielzoekers drie weken opvang... in afwachting van een overleg dat hij heeft met een Iraakse minister. Aandeelhouders hebben Facebook en de topman Mark Zuckerberg... aangeklaagd voor de mislukte beursgang van het internetbedrijf. zijn boos omdat pessimistische groeiverwachtingen... vlak voor de beursgang zijn achtergehouden. Ook de banken die de beursgang hebben begeleid moeten voor de rechter komen. Zij hebben verzwegen dat analisten hun groeiprognoses voor het internetbedrijf hadden verlaagd. Beurshandelaren zouden daarvan zijn geschrokken, waardoor de handel in het aandeel Facebook tegenvalt. In aanloop naar de beursgang besloten de begeleidende banken de introductieprijs van de aandelen te verhogen. De aandelenkoers is sinds de introductie op de beurs, afgelopen vrijdag was dat, fors gedaald.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 Zakenman Jan-Dirk Parelberg gaat in cassatie tegen de veroordeling voor het witwassen van 17 miljoen euro. Dat geld had Willem Holleder afgeperst van vastgoedmagnaat Willem Enstra. Het Hof veroordeelde Parelberg vorige week tot vier jaar cel. Parelberg ontkent dat hij banden had met Holleder. Met Enstra had hij vroeger een zakelijke relatie. De 17 miljoen euro is betaald in het kader van de ontvlechting van die betrekkingen, zoals de zakenman het noemt. Tof verklaarde vorige week ook bewezen dat Parelberg zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en belastingfraude. Advocaten en Parelberg hadden om vrijspraak gevraagd.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 De GGD Zuid-Holland-West heeft de directeur op non-actief gesteld... vanwege financiële problemen bij de dienst. Vorig jaar leed de GGD-afdeling een verlies van 2,5 miljoen euro. En de verwachting is dat ook dit en volgend jaar flinke verliezen worden geleden. Om die te beperken wordt de bedrijfsvoering aangepast... en komt er een vacature-stop. Voor de huidige werknemers van de GGD-afdeling verandert er niets... en ook de hulpverlening gaat gewoon door. GGD zuid holland west is actief in onder meer Delft... Zoetermeer, Leidschendam en het Westland. De vakbonden hebben de NETCAR-directie een ultimatum gesteld. Ze willen uiterlijk vrijdag meer duidelijkheid over een sociaal plan. Als de directie niet beweegt, dan volgen er mogelijk volgende week acties. NETCAR praat al maanden met de overnamepartijen... om sluiting van de autofabriek te voorkomen.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 Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en krijgt de zon flink de ruimte. 25 tot 28 graden in het binnenland en ongeveer 22 graden aan zee. Namorgen blijft het zonovergoten, maar wordt het wel iets minder warm. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 30 files. Rond Utrecht staan verreweg de meeste. En bovendien trekken er nog steeds een paar pittige ommersbuien over het oosten en midden van het land. Een paar files vallen op. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer. De ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. En op de A12 daarna richting Arnhem tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen 9. En dan nog een bericht voor treinreizigers. Tussen Arnhem en Utrecht rijden weer treinen. Echter nog wel met vertraging.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 Om zeven ze uur, een klein uurtje dus, dan gaan de Europese leiders aan tafel voor wat ze noemen een informeel diner. Bedoeld om vrij uit te praten over de beste aanpak van de economische malaise in Europa. En Brussel, onze correspondent Tijn Adé. Tijn, informeel diner. Vrij uit praten betekent dat dat er de meest wilde ideeën over tafel gaan straks? Nou, uh, formeel heet het inderdaad dus een informeel diner. Maar er zijn geen taboes, heeft de gastheer Herman van Rompuy, de president van de Europese Raad, al gezegd. En de toon werd uh, eigenlijk zojuist al gezet uh, door de, Franse, uh, de nieuwe Franse president Hollande. Die is zojuist in Brussel gearriveerd per. Terrein. Nou, dat kun je niet anders uitleggen toch, dan een krachtig statement... Hè, van wij Fransen kunnen wel degelijk zuinig zijn. Nou, Hollande keert zich, zoals je weet, openlijk steeds meer... tegen de strenge aanpak van bezuinigen van de Duitse bondskanselier Merkel... Merkel op haar beurt is weer bang dat Hollande zich ontpopt als big spender. Nou, nee dus, luidt Hollanders boodschap. Kijk maar, ik kom met de trein. Dus dat kan vanavond zeker tussen die twee nog best wel eens spannend worden. Ja, zeker als je daar de inhoudelijkheid natuurlijk van de gesprekken gaat kijken. Uh, Merkel natuurlijk, die vasthoudt aan haar strenge politiek van bezuinigen. Hollande, die vindt dat dat Duitse medicijn uh, min of meer is uitgewerkt. Hoe gaat dat, denk je, aan tafel straks als de debutant Hollande uh, gaat spreken? Kan je daar nou wel op tegen de ervaring? A miracle. Hollande ja, is inderdaad een man zonder ervaring. In ieder geval op dit toneel, dit Europese toneel. Maar je moet niet vergeten, hij heeft wel het politieke tijm mee. Hij is inmiddels niet de enige meer met de kritiek op de nou ja, zeg maar Duitse aanpak. Vanmiddag nog lunchte hij met de Spaanse premier, Rajoy, in Parijs. Voordat ze dus hier naartoe kwamen. De twee deden na hun lunch nog een oproep om in Europa de teugels te vieren. Ook daarmee zetten ze de toon voor wat er vanavond allemaal gaat gebeuren. Ja, ook elders in Europa, ook in Nederland groeit. De weerzin he, tegen de harde bezuinigingsdrift. Hollande komt hier echt uh, aan tafel zitten met ambitieuze plannen. Maar allemaal plannen waar Merkel weer helemaal niks van wil weten. Nou, ik, zal er maar, uh, ik zal het houden bij twee plannen. Hollande wil een grotere rol van de Europese Centrale Bank. Wil Merkel niet. Die wil dat die Centrale Bank onafhankelijk blijft en geen geldpers wordt. Hollande wil daarnaast, en dat is het allerambitieusst, dat de eurolanden gezamenlijke euro-obligaties gaan uitgeven. Dan uh, wordt lenen dus voor zwakkere euro-landen goedkoper, zodat ze uit de problemen komen. Maar ja, je raadt het al, ook hier is Michael tegen. En heeft dat te maken met die, die lage rente die Duitsland uh, moet betalen? Dat ze geen zin hebben om op te draaien voor de problemen in het zuiden van Europa. Nou ja, precies. Kijk, nu geeft ieder land nog zijn eigen obligaties uit. Zijn staatsleningen. Nou, dat is in Nederland, bij ons in Duitsland is dat zeer gunstig, zeer laag. Veel vertrouwen in onze economieën. In Spanje en Italië betalen ze juist met heel hoge rentes. Nou, dat zorgt voor een enorme groeiende kloof in Europa. En er zou dus meer evenwicht komen als we met z'n allen één gezamenlijke euro-obligatie uitgeven met een gemiddelde rente. Dan wordt het voor zwakke landen, zwakke landen dus wat makkelijker, wat goedkoper. Maar ja, je voelt hem al, dan wordt het voor Duitsland en Nederland betrekkelijk duurder. Nou, daarom zegt Michael en uh, in haar kielzorg ook uh, demissionair premier Rutte, eerst bezuinigen overal. En dan praten we later nog wel eens over die eurobonds. Zeg, Tij, dat klinkt toch een beetje als een diner zo direct om 7 uur... en dan heb je het nog niet eens gehad over Griekenland, het heetste hangijzer. Is dat iets wat zo tijdens het toetje nog even wordt besproken? Ja, daar wordt volop over gespeculeerd. Formeel is het nog steeds zo? Nee, over Griekenland praten we hooguit. Inderdaad, bij de koffie. Uh, absurd een beetje, ja. Want de stemming is nu, uh, we hebben de Grieken al met miljarden gesteund... in ruil voor harde afspraken. Jullie gaan in half, uh, half juni nog verkiezingen houden. We zien het wel wie er dan wint. Maar ja, de uiterste consequentie daarvan is nog steeds... dat Griekenland uit de euro stapt. Daarover wordt niet gesproken. Dus toch nog een taboe op dit als taboeloos aangekondigde diner... Eet smakelijk, tensu alle scholen voor journalistiek moeten voortaan hetzelfde examen bij studenten afnemen. Zodat je in Zwolle, Utrecht en Tilburg hetzelfde niveau hebt. Dat adviseert de commissie Bruin. Ze adviseren dat voor alle soortgelijke hbo-opleidingen. Dit naar aanleiding van die diploma's die hier en daar wel erg makkelijk werden gegeven. Jan-Antoni Bruin is voorzitter van de commissie die met dit advies komt. Goedenavond. Goedenavond. Even voor ons beeld. Hè. Het examen wordt dan net zoiets als het uh, centraal schriftelijke eindexamen of de CITO-toets. Nou, de bedoeling is inderdaad dat je gezamenlijk zou kunnen gaan toetsen. En dat betekent dat dus de instellingen die uh, opleidingen hebben... die sterk op elkaar lijken, dat die opleidingen gezamenlijk een toets maken. Dat is dus iets anders dan het Centraal schriftelijk of de CITO-toets. Want daarbij wordt de toets buiten de instellingen gemaakt. En dus het wordt gemaakt door de hbo-instellingen samen. Dus Tilburg, Utrecht, Zwolle in het geval van journalistiek. Die zouden bij elkaar gaan zitten. Ja. De docenten zelf blijven de vragen maken, zoals ze dat nu ook al doen. Alleen de docenten van opleidingen op verschillende plaatsen... leggen al die vragen in één mandje. En die hele toets wordt aan alle studenten tegelijkertijd voorgelegd. En is dat dan alleen aan het eind van de opleiding? Of geldt dit voor alle examens? Uh, ons advies zou zijn om door de hele opleiding heen op deze manier te gaan toetsen. Ja, en dan kom je uh, ook uit op een gezamenlijke toets en een examenperiode natuurlijk. Uh, die toets moet je op hetzelfde moment zoveel mogelijk afnemen... Uh, dat is waar. Daar hebben wij overigens al uh, langdurig ervaring mee in het wetenschappelijk onderwijs. En dat gaat heel goed als je het een beetje organiseert. En bestaat er een risico dat die opleidingen uh, allemaal een beetje hetzelfde worden? Dat er een soort van nivellering optreedt en dat je geen excellente hbo's meer krijgt? Ja, dat is een hele leuke vraag. Dan, uh, dan hou ik even het rapport Veerman erbij. Dat is een rapport wat een tijdje geleden verschenen is. Waarin wordt opgeroepen om opleidingen juist uh, minder op elkaar te gaan laten lijken. Nou is het interessante als je dat wilt doen, stel de Hogeschool Leiden wil fysiotherapeuten opleiden... bijvoorbeeld voor patiënten met, met kanker. En de Hogeschool Den Haag zou fysiotherapeuten willen opleiden... voor patiënten met reuma. Dan zul je dus in de vragen die uit die twee opleidingen komen... die nadruk ook vinden. En aangezien alle studenten al die vragen maken... zul je dus ook kunnen zien of die... Beoogde de profilering ook daadwerkelijk lukt. Dus of die studenten uit Leiden ook straks meer weten over patiënten met kanker... ...en de, de, de studenten uit uh, Den Haag meer weten over patiënten met reuma. Dus met andere woorden, als je goed wilt profileren... ...dan heb je alleen daarvoor al het gezamenlijk toetsen nodig, vinden wij althans. Want hoe moet je anders inzichtelijk maken dat die profilering ook lukt? En u pleit ook voor een extern lid bij het afnemen van het examen, van uh, buiten de school. Aan wat voor mensen moet je dan denken? Ja, nou dan denken wij bijvoorbeeld aan een docent van een andere opleiding binnen dezelfde hogeschool. Je kunt ook denken aan een docent van dezelfde opleiding aan een andere hogeschool. Je kunt ook denken aan iemand uit het relevante afnemende beroepenveld. En is, er, is het een motie van wantrouwen tegen de huidige examinatoren om dat zo te doen? Iemand van buitenaf? Nee, dat is het niet. Hè. Dan moet je even terug naar waar dit nu allemaal vandaan komt. Er was natuurlijk een discussie, een maatschappelijke discussie over de waarde van het HBO-diploma... Toen is er in de agenda hoger onderwijs van in juli 2011 van de staatssecretaris een voornemen uitgesproken tot centrale examinering in het hbo. Vervolgens hebben de instellingen de hogescholen zelf met de staatssecretaris in het hoofdlijnakkoord afgesproken om te gaan kijken naar vormen van externe validering van het examineren. Niet omdat ze zelf twijfelen aan de kwaliteit van hun examen, maar omdat ze graag duidelijk willen maken naar de buitenwereld dat die kwaliteit in orde is. Hmm. En wat verwacht u dat dit losmaakt op de hbo-scholen als u het een beetje inschat? Nou, kijk, het is natuurlijk duidelijk dat wat wij uh, het, het pakket aan maatregelen, waarvan we er nu twee uh, even besproken hebben, er zitten er nog een aantal andere in. Dat betekent natuurlijk een heleboel werk als je dat gaat introduceren. Um, ik heb het overigens um, tijdens een speech in de, uh, op het landelijke hbo-congres al uh, voorzichtig even voorgehangen. Zeg maar. <laughs> en daar wordt eigenlijk enthousiast op gereageerd. En ook de hbo-raad heeft um, ook al enthousiast gereageerd uh, hierop. En ik uh, denk dat de staatssecretaris het ook een goede ontwikkeling vindt. En nu hangt u het uh, iedereen voor met, uh, met dit rapport. jan Antonie Bruin, dank voor uw toelichting. Heel graag gedaan, dank voor uw belangstelling. Vele volgers had hij de oehoe op internet. Maar helaas, hij of misschien wel zij is dood teruggevonden. Dat straks. En dan hebben we het over een uil, voor alle duidelijkheid. Verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Hallo Lucella. Hi. Hi. Het aantal files begint alweer langzaam af te nemen. En vooral rond Utrecht blijft het behoorlijk druk. Er vallen ook nog een paar pittige buien. Een paar files springen eruit. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Eenbrugge 8 kilometer. De ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6. En op de A12 daarna richting Arnhem tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Huurders, huiseigenaren, makelaars, coöperaties. Bijzondere eendracht bij hun overkoepelende organisaties. Vandaag in Den Haag. Zij pre presenteerden het plan voor de toekomst van de huizenmarkt. In 30 jaar is het bijvoorbeeld gedaan met de hypotheekrenteaftrek. Joris van de Kerkhof. interactie is ook nog een beetje op elkaar. Vier heren aan de tafel die normaal een beetje tegen elkaar in aan het praten zijn. Maar nu uit één mond spraken. U bent... En waarvan? Rob Mulder, Vereniging Eigen Huis. Ronald Paping van de Nederlandse Woonbond. Dus huurders en eigenaren bij elkaar. En die hebben een plan gepresenteerd om over 30 jaar... maar weer af te zijn van het gedoe met de hypotheekrenteaftrek. Dan is het echt helemaal voorbij. Eén onderdeel van het plan is, en een heel belangrijk onderdeel van het plan... is ook om de hypotheekrenteaftrek in Nederland in 30 jaar... in kleine stapjes af te bouwen. En ten tweede, en dat is heel belangrijk... want dat, in andere plannen is dat helemaal niet zo. Vingertje om, omhoog erbij, om, ja, ja, zeg maar. <laughs> ja. Om al het geld weer terug te geven aan de Nederlandse gezinnen. En daardoor worden de huren goedkoper. Nee, de huren gaan omhoog in de plannen. Of wel minder dan mensen soms, uh, soms denken. Ja, want dat geld wordt namelijk besteed om de woningtekorten en de wachtlijsten die er nu zijn, om die weg te werken. En als je een nieuw aanbod van huurwoningen hebt, dan hebben mensen meer keus. Dan kunnen ze beter doorstromen. Uh, maar het betekent uiteindelijk ook dat je eerder een soort evenwicht bereikt, waardoor de huren niet meer verder zullen stijgen. En dus hoeveel je... gaan ze nu de komende jaren omhoog dan? Nou ja, volgens onze doorrekening uh, zou het in 30 jaar om ongeveer 25% uh, gaan die ze extra omhoog gaan. Dat geld gaat dus deels naar investeringen, maar ook gaat wat de heer Mulder net zei van Vereniging Eigen Huis, het geld wat verder overblijft, gaat ook weer terug naar de Nederlandse gezinnen. En dan uiteindelijk worden de huizen goedkoper als je ze wil kopen. In onze plannen krijg je gewoon een hele bedaarde positieve ontwikkeling van de huizenprijs. Het is niet zo dat ze gaan, gaan, gaan dalen. De betaalbaarheid... Niet gaan kelderen, maar iets gaan dalen. Nou, nee, ze, ze, ze, gaan zich wat, ze gaan zich gewoon rustig ontwikkelen. Stel, je bent bijna 45, getrouwd, gezin met kinderen die bijna het huis uitgaan. Maar je hebt tot nu toe gehuurd voor, wat zal het zijn, ongeveer 800 euro. Wat moet je dan nu doen? Moet je dan bij die mannen van de eigen huizen gaan... of moet je dan uiteindelijk toch maar blijven huren? Kijk, dat is nou het mooie van ons plan. Dat wij daar geen uitspraak over doen. Maar dat we de mensen de kans geven om gelijk te kiezen. Als ze willen kopen. Bijvoorbeeld omdat ze heel veel aan hun woning willen veranderen. Omdat ze er langdurig willen wonen. Dan moeten ze dat vooral doen. En als ze willen huren omdat ze denken... ik ga over twee jaar weer verhuizen. Dan kunnen ze beter inderdaad huren. Dan heb je twee linkerhanden zoals ik... Dan kun je eigenlijk beter huren. En wat het bijzondere is, wat jullie nu... Met... En dan heeft twee rechterhanden. Is het zo? Ja. ja, maar goed, dat is ook niet best voor klussen dan natuurlijk. En twee rechterhanden ik heb je ook niks aan. En het bijzondere is voornamelijk dat jullie met een plan zijn gekomen gezamenlijk. En de basis is niet alleen dat de hypotheek te aftrekken. In 30 jaar wordt afgebouwd, maar dat alles geleidelijk gaat. En ik ben nu met mijn hand zo een beetje naar beneden aan het doen... Alsof alles gedempt wordt. En wij hebben inderdaad gezegd, ja, over de schaduw heen springen... zullen we dat dan maar noemen. Ha, he. Ja, he, he. ja, We passen ons aan aan de mode. Uh, we moeten echt kijken hoe we ook die gezamenlijkheid... in die belangen kunnen vinden. En dat hebben we in dit plan gedaan. Dank jullie wel voor het springen. Graag gedaan. Graag gedaan. En dat springen gaat natuurlijk naar de politiek kijken... hoe die reageert op het plan van al deze mensen in de huizenmarkt. In de Achterhoek is een dode oehoe gevonden. Dat was niet de minste. De vogel is al jaren bekend van internet, namelijk op zijn nest staat een webcam. Tjebben Hunink van Staatsbosbeheer, goedenavond. Goedenavond. De vogel is gisterenmiddag gevonden, ik begreep in een steengroeven bij Winterswijk. Even voor de mensen die er geen beeld bij hebben. Een oehoe, dat is een grote uil, toch? Ja, de oehoe is de grootste uil van, van de wereld eigenlijk. En uh, ja, Die leeft uh, in de Achterhoek onder andere. En er stond een webcam op deze. Hoeveel kijkers uh, had hij? Nou, er kijken uh, jaarlijks uh, vele uh, uh, honderdduizenden mensen naar de OE. En dat zijn uh, mensen die vanuit heel de wereld komen. Um, en wat ja, zie je dan? Je ziet uh, eigenlijk het hele, het hele broedproces. Vanaf het moment dat uh, het vrouwtje op de eieren gaat zitten... totdat de jongen eigenlijk uh, uit het nest uh, weglopen. Alleen in die periode? Ja, ja. Maar nee, dus ik, ik weet niet hoe dat nu was met het broeden. Mist u hem voor de webcam? Bent u hem gaan zoeken? Of, of is het toevallig dat, hij, uh, dat u hem doodgevonden heeft? Nou, eigenlijk is dat uh, toevallig. Uh, normaal gesproken betreden wij de groeven niet. Alleen uh, ja, op het moment dat de jongen uit het nest zijn... kunnen wij uh, wat, wat verder onderzoek doen naar uh, het, het dierenleven in, in de groeven. En dat was op dit moment ook het geval. Ik was daar voor onderzoek aanwezig en uh, ja, trof helaas de OO dood aan op de grond. Kunt u ook zeggen hoe die aan zijn eind is gekomen? Nee, nee dat uh, kan ik op dit moment nog niet zeggen. Uh, we zijn bezig om uh, daar onderzoek na te laten doen. Dat zal gebeuren in, uh, in Wageningen. Maar dat zal nog wel even op zich laten duren voordat we daar echt uh, wat zinnigs over kunnen zeggen. Maar leek het op een natuurlijke dood? Of waren de sporen uh, die u zag, die wijzen op iets anders? Ja, ook, ook daar kan ik op dit moment nog heel weinig over zeggen. Uh, ja, we hebben hem gewoon aangetroffen op de grond. Uh, en en ja, wat de exacte doodsoorzaak is geweest, dat uh, moet nog blijken. Een mannetje of een vrouwtje was hij helemaal duidelijk, geloof ik, hè? Nee, ook, dat, is, uh, dat is vrij lastig om te zien. Uh, op zich heb je de, de grootte en uh, ja, de, de kleuren zijn, zijn net iets anders van het mannetje. Um, alleen, ja, hij was al enkele dagen dood. En uh, je moet de, de lengte van, uh, van uh, een aantal pennen meten voordat je zeker kunt zeggen of het mannetje of vrouwtje is. Uh, dus ook dat komt later uit onderzoek uh, pas echt naar voren. En maakt dat nog uit voor, voor de jongen van het, van het uilenpaar, van het hoe-paar... Uh, of het de vader of de moeder is die er niet meer is? Uh, in, in zoverre, het, het vrouwtje uh, voert de jongen wat, wat regelmatiger dan het mannetje. Het mannetje dat heeft eigenlijk gezorgd voor uh, de aanvoer van prooien. Dat werd overgegeven naar het vrouwtje en het vrouwtje bracht het dan naar de jongen toe. Ehm... Um, ja, het wordt nu een heel stuk lastiger uh, om, om aan, aan voldoende prooien te komen. Maar er zijn voldoende prooien aanwezig in het gebied. Dus we verwachten eigenlijk dat de jongen uh, het zullen overleven. En, en, oh, nou... en voor de kijkers, bl blijft de webcam aan? Ja, de, de webcam blijft aan tot uh, 1 juli uh, dit jaar. Uh, het zal niet meer beelden geven van, uh, van de jonge oers. Want die lopen inmiddels uh, rond in de vlie uh, en vliegen rond uh, in, in de groeven. Um, ja, het, is, het, is, het is alleen even afwachten hoe het komend jaar gaat. Jibbe Hunink van uh, Staatsbosbeheer, dank voor uw verhaal. Dank u wel. Goedenavond. We gaan terug waar we begonnen deze uitzending, Ter Apel. Verslaggever Mark-Robin Visser is daar deze hele middag aanwezig... want weken hebben uitgeprocedeerde asielzoekers gebivackeerd... voor de poorten van het asielcentrum... Tot vanmiddag, want Mark Robin, jij beschreef eh, om half vijf het ballet van politiebusjes. Maar het ging natuurlijk om de laatste dans van de asielzoekers zelf. Precies, de asielzoekers die achter die politiebusjes eh, op de grond waren gaan zitten, een soort zit-in-actie hielden. Ze wilden niet weg. Ongeveer 40, 50 mensen waren dat nog, eh, voornamelijk eh, uit Somalië. Eh, die wilden niet weg en die zijn nu de afgelopen twee uur allemaal, stuk voor stuk, één voor één. Aangehouden, gefouilleerd en in een arrestantenbus uh, geplaatst. Uh, de eerste arrestantenbussen zijn inmiddels ook al, al vertrokken. Er zitten er misschien, als ik eens even goed kijk. nog ongeveer 10, 15 zitten er nu. Omringd door een overmacht aan politie en ME. En uh, nogmaals, ze worden dus één uh, voor één uh, verwijderd. De tenten van het tentenkamp zijn eerder vanmiddag al door politie en ME-mensen afgebroken. Die liggen allemaal als zielige hoopjes op de grond. Ik zie er ook nog wat matrassen en andere spullen liggen. Nog een parasol, een vuilnisbak. Die, die spullen worden denk ik straks allemaal hier ook weggehaald. Het is voorbij. Het kampement is beëindigd. Zoals de politie dat officieel noemt. Ik zou zeggen, ja, het is, het is ontruimd. Het is afgelopen, Tim. Je bent ook meer in de gelegenheid geweest om met de woordvoerder van de politie te praten. Die hadden geen tijd voor je vanmiddag. Uh, die had vanmiddag geen tijd, die is hier, hier wel bij ons gebleven, hoor. dat moet ik wel uh, uh, zeggen. Maar uh, ja, wat betreft dat ballet van busjes, hij gaf ook toe dat dat uh, van, de, van de ME was, een commando van de ME, om het zicht uh, van de camera's en de fotografen te ontnemen. Inmiddels zijn de meeste busjes weg en heb ik dus nu vrij zicht over een leeg en ontruimd kampement hier in Ter Apel. En beelden daarvan te zien op onze website nos.nl. Mark Robin, dankjewel. Tim en ik wens u een avond. Dit was het Radio 1 Journaal. We gaan naar uh, avondspits. Na half zeven is dat met Joost Eertmans. Joost, uh, goedenavond. Volgens mij met een dagelijkse ergernis van jou dit voorjaar. Ja, best, uh, best wel een beetje. In ieder geval veel ergernis van mensen die mij ook mailen en bellen en uh, twitteren. Het gaat om racefietsers uh, zometeen. Oftewel een beter Nederlands woord, wielrenners. Uh, de wegen zijn weer massaal in bezit genomen door de hordes uh, Joop Zoetemelkers. Pedaalridders uh, het... noemen we dat. Pedaalridders. Je bent er zelf ook een, Tim? Of? Nee, al lang niet meer. Ik wel. Wel. ik wel. En Lucella wel? Ja. En, en, en erg jij zelf wel eens aan? Aan mezelf aan van die, nee. <laughs> Nou, aan, aan van die slakken die, die, die voor je zitten en waar je langs wil? Nee, of? nee, nee, nee hoor, ik zit zelf altijd onderaan, achteraan. Oh, je bent niet echt een van de snelste dan op de fiets. Maar er zijn er hele eh, groepen bij. die echt in pelotons eh, jakkeren over de fietspaden. Dan heb je geluk, want soms eh, gaan ze kris-kras over de weg. over kruispunten. Eh, ze jagen je de stuip op het lijf. Eh, ja, ik vind het een, inderdaad een, een ergernis. die, eh, die we eigenlijk moeten, moeten verhelpen. En daarom zeg ik: het is hoog tijd dat de zoete Zoetemelkers. Met, met hun strakke uh, Tour de France uh, pakkisan. Uh, van de openbare weg worden gehaald. Uh, gewoon uh, op het circuit gaan fietsen. Lekker daar uh, je. Je wedstrijdjes rijden, maar niet uh, dwars door de recreanten. die met hun kinderen gewoon genieten van het mooie weer. Mijn stellingname is dus. Uh, zet de, haal de racefietsers gewoon van de openbare weg. Een drastische maatregel, maar ik ben benieuwd naar uw reactie. wielrenner of niet, u kunt meedoen. Hashtag eh, racefiets, hashtag Eerdmans. Eh, haal de racefiets van de openbare weg. 0800 1121, bent u er zelf een? Zeker bellen of heeft u er last van? Eh, net als ik, eh, dan kunt u mij ook bereiken. 0800 1121, de lijnen gaan hier open. Ik hoop dat u meegaat doen aan de discussie. We zijn met avondspits zo bij u, direct na het NOS Journaal. Tot zo.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 Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizing.nl Voor een ondernemer stopt het werk nooit. Want wat als u straks het 8 uur journaal kijkt en opeens wordt gebeld door een klant? Geen probleem, bij een driejarig basisabonnement van Ziggo Zakelijk krijgt u nu gratis interactieve televisie. En kijkt u vandaag gewoon het kwart over negen journaal.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 Ook Tinga, deuren en hoek ventilatiesystemen zijn aangesloten op BouwConnect. Bouw mee! BouwConnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Kies voor Office Basis van Ziggo Zakelijk. Het alles in één pakket voor ondernemers met telefonie, supersnel internet en interactieve televisie. Bel 0800 0620. Radio 1. Het NOS Journaal. In Terapel is het tentenkamp van asielzoekers zo goed als ontruimd. Alle tenten zijn afgebroken en de meeste asielzoekers zijn vertrokken of afgevoerd. De ME schermde het kamp vanmiddag af met busjes... waardoor journalisten lange tijd geen goed zicht hadden op de ontruiming. Aandeelhouders hebben Facebook en de topman Mark Zuckerberg aangeklaagd... voor de tegenvallende beursgang van het internetbedrijf. Ze zijn boos omdat pessimistische groeiverwachtingen... vlak voor de beursgang zijn achtergehouden...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 Tot zover het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weer. Daarvoor is hier Marco Voef... Ja, eerst even wat rechtzetten. Ik schijn in een eerder weerpraatje gesuggereerd te hebben dat Enschede in de Achterhoek ligt. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Uh, overigens maakt dat voor het weer inmiddels niet meer uit, want ook in de buurt van Enschede is 30 graden geworden. En zowel in de Achterhoek als in Twente vallen inmiddels zware regen- en onweersbuien. En die kunnen voor wateroverlast zorgen. En bovendien hagelt het er ook bij en die hagelstenen zijn van een behoorlijke omvang. Nou, die buien gaan nog wel eventjes door de komende uren, maar in de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Dan kan er wat nevel ontstaan en het blijft zwoel, minimum Temperaturen van 16 graden. Morgen wordt het 24 tot 28 graden. Weer warm weer dus. Maar in het noorden is het zonnig en wordt de lucht droger. Betekent ook dat het minder benauwd is. In het uiterste zuiden van het land kan nog wel een buitje vallen. En de dagen daarna, vrijdag en in het weekeinde, wordt het 23 graden. Prima temperaturen met volop zon en het blijft droog. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu razendsnel af. Het zijn er nog acht... Rond Utrecht blijft het wel behoorlijk druk. En daar vallen ook een paar pittige buien, zoals eerder genoemd. Een paar files springen eruit. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer. De A12 Den Haag Utrecht tussen Den Haag Malieveld en Nooddorp 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De A12 Den Haag richting Arnhem tussen het knooppunt Oude Rijn en Driebergen 10 kilometer. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 5 kilometer. Het is Radio 1, WNL, avondspits, Joost Eerdmans. Haal de racefiets van de openbare weg. Een goedenavond, wielrenners jagen ons de stuipen op het lijf. Tijd voor avondspits van WNL. Bel WNL. 800, 1121. Ja, verkeershufters heb je in vele soorten en maten. En vaak hebben we het dan over die asociale bumperklevers... vrachtwagens of ander gemotoriseerd verkeer. Maar voor veel mensen zijn juist fietsers... en dan met name de wielrenners een grote bron van ergernis. Ik zit zelf maar al te graag op de fiets... maar de keren dat ik mij een vliegende vaart uit de voeten moest maken... voor een heer of dame in felgekleurd Gerry knetemans shirtje... die kan ik me nog goed heugen. Racefietsers zijn gevaarlijk. Ze rijden meestal meer dan twee keer zo hard als de rest. Ze halen krankzinnige strapatsen uit waarmee ze het verkeer tot overlast zijn... En en ze vormen een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Stoplichten worden genegeerd, kruispunten bij voorkeur schuin overgestoken, bellen vinden ze overbodig en meestal rijden ze in kolonnes van vier of meer naast of achter elkaar. En dat alles in een duizelingwekkende vaart. Een raceauto mag niet op de openbare weg, maar moet op het racecircuit. En datzelfde zou gewoon moeten gelden voor de racefietsen. Racefietsers horen niet in het verkeer, maar op een wielerparcours. Bel WNL. 0800 1121. Een goedenavond, welkom bij Avondspits. Even wat cijfers voor u. Anderhalf miljoen Nederlanders zijn alweer dit voorjaar op de race- of tourfiets gestapt. En dat aantal groeit. 1700 racefietsers zijn op de spoedeisende hulp terechtgekomen in het afgelopen jaar. En 87% daarvan is man. Dat is ongeveer even de stand zoals het is bij het Tour en het racefietsen. En ik zeg, laten we die racefiets nou gewoon van de openbare weg weghalen. Ga lekker je wedstrijdjes fietsen op het parcours. Maar maak daar niet onschuldige recreanten het slachtoffer van. Want ik vind het vaak akelig gevaarlijk. Wat zijn uw ervaringen op de fiets? Misschien op de racefiets. Wilt u bellen? Leuk. 0800 1121. U kunt het met mij me eens zijn. Of mij bestrijden. Dat vind ik allemaal prachtig. En de hashtag racefiets gaat ook lekker. En datzelfde geldt voor hashtag WNL of, avond, of Eerdmans of avondspit. Het maakt niet uit. Ton de Vries twittert. Een voortjakkerende racefietser haalt al gauw 50 km per uur. Dus op de autoweg met bereis en een geel bordje. Peter Gerritsen twittert, uh, hashtag racefiets, zeker eens met Joost. Die gasten denken allemaal dat ze ineens de Tour de France aan het rijden zijn. En Eddie Luiken zegt, uh, de openbare weg is van iedereen. Geef iedereen de ruimte om op zijn eigen manier van te genieten. Ja, dat lukt niet zo gauw als iemand met 50 uh, langskomt chasen. Wijnand Weerdeburg twittert, een, eens veel te gevaarlijk voor iedereen. Inclusief de betaalriders zelf. En Leon Planken zegt op Twitter, misschien eindelijk... eens een maximum snelheid instellen voor fietsers. Op zijn minst binnen de bebouwde kom. Nou, dat zijn mooie tweets die alvast binnenkomen. En u doet ook mee, uh, dat doet u per telefoon. Bijvoorbeeld Lisbeth Meijer. Nee, je was de eerste. Goedenavond Lisbeth. Ja, goedenavond Joost. Uh, ja, ik wil even reageren. En ik, ik hoorde je stelling en ik had gelijk zoiets van, nou, dat, dat, dat, dat kun je niet menen. Um, ik was eigenlijk een beetje, dat ik dacht van, um, ja, dat, dat, dat gaat gewoon veel te ver. Dan mag je helemaal niks meer hier, uh, hier in, het, in het land. Ja. Uh, je kunt toch ook uh, niet uh, zomaar zeggen dat kinderen die bijvoorbeeld in een, uh, in een wijk voetballen... Nee, die, uh, die, moeten, die, moeten, die mogen niet meer op de straat uh, voetballen. Nou, waarom denk of. je dat... Ja, maar mag ik je daar een vraag over stellen? Waarom denk je dat we steeds meer van die kooi aan het maken zijn... maar complete netten boven hangen? Ja, dat, dat is wel. Die zie je natuurlijk. Maar dan wordt het allemaal zo mm. uh, georganiseerd... en we worden allemaal zo uh, achter een hek geplaatst of op een circuit geplaatst... Nee, ik vind Moet... dat de vrijheid echt... Je vindt dat we ons bang uh, uh, laten maken, begrijp ik, uh, toch? Ja, ja, ja, absoluut. En, ja, maar, en de... maar schrik je niet van het aantal uh, wat op de, op de eerste hulp terechtkomt? Dan heb ik het alleen al over 1700 racefietsers zelf, hè, per jaar. Ja, dat is wel zo, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar voetballers of volleyballers, die blessures, dat, is, dat, dat zijn ook gigantische aantallen. Maar het, kijk, ik zit de hele dag op de weg, ik ben vertegenwoordiger en ik vind dat nog wel meevallen. Kijk, ja. het groeit wel het aantal wielrenners, maar het gaat er mij om, dan ga je weer mensen uh, ja. beperken in... in... Ja, een keer dat ze... Oké, okay, ze rijden even... Ze rijden ja, even het, zal net, op, het zal ja. natuurlijk net je kind zijn... wat om omver wordt, wordt, wordt gemaakt. Uh, dat, dat, dat, dat zeg ik er dan uh, altijd meteen bij. En overigens, bel met je eens. Het is een dramatisch uh, besluit natuurlijk... als het zou vallen om dit te doen. Maar goed, het is ook een gevaarlijke sport, denk ik. Ja. ja? Nou ja, nou ja in ieder geval, ik ben van... Je uh, vindt het niet, Lisbeth. Dankjewel voor het bellen. Ja. 0800-121, haal de racefiets gewoon van de openbare weg. Ik heb nu meneer Den Brinker... Goedenavond, meneer Den Brinker. Ja, goedenavond. Uh, ja, ik ben het ook niet eens met de uh, stelling. Uh, ik, wat, ik zal je wat aanvullende informatie geven. Nou. Jaarlijks uh, komen 70.000 fietsers uh, bij de spoedeisende hulp. 49.000, dus twee derde ervan, die hebben een enkelvoudig fietsongevallen. En daar zitten ook die 1.700 buurrenners van jou bij. En de oorzaak, ik doe daar zelf onderzoek naar, heeft veel meer te maken met de slechte slechte zichtbaarheid van de, vieze, van de, van de infrastructuur, hmm. dat, je de, dat je tegen paaltjes rijdt... of dat je tegen wegversmallingen rijdt, dan dat er botsingen zijn. Want uh, fiets-fietsongevallen ja. komen heel erg weinig voor... in vergelijking met enkelvoudige fietsongevallen. Hmm. En het... Enkelvoudige ja. fietsongevallen door slechte infrastructuur... is verantwoordelijk voor de helft van het aantal ernstige verkeersdakken. Zo, daar, daar kun je zeggen, daar is ook werk aan de winkel... maar je zou ook kunnen stellen, als het misgaat met een wielrenner... die in peloton dwars door iemand heen rijdt... dan is het ook, ook behoorlijk afgelopen met je. Ja, maar je hebt helemaal niet gezegd, in jouw getallen... hoeveel van die mensen gevallen zijn... doordat ze tegen hun eigen medefietser zijn aangereden... Nou. of tegen een paaltje... Uh, want het aantal, het aantal wat jij noemt is veel groter dan het aantal... Ja, die 78.000. Ja, we gaan zo praten met de onderzoekers ook aan die kant van de, van de streep. Maar ik, ik, ik, dat ben ik met je eens, alleen je weet nooit wat de reden is of iemand bang is geworden of geschrokken is van, van een ander fietsgebruiker. Dat kan natuurlijk ook bij een enkel nou, we hebben dus, meer, kijk, dus natuurlijk altijd, Kijk, als jij op een fietspad rijdt wat heel onoverzichtelijk is, hmm. dan heb je alle aandacht nodig om te fietsen waar je fietst. En als je dan tijdens al die aandacht die je nodig hebt om geen botsing te krijgen met een paaltje of met een, een, een uh, of, of de berming rijdt, wat heel vaak gebeurt dus, wat ik net al zei, ja. als je dan tijdens die aandacht die uh, gestoord wordt door iemand die langs snel langs rijdt, ja. ja dan ben je natuurlijk boos. Maar uh, iemand die geen botsing maakt, en uh, de, de, het komt helemaal niet zo vaak voor. Okay. Nou, uh, Barry, ja. dan, uh, dan, dan moet je de aandacht richten op het echte probleem. Je dat pakt een ander probleem bij de kop. Nee, dat is goed, Barry. Een duidelijke aanvulling van jou om te zeggen... we kijken ook te weinig naar de infrastructuur. Maar mijn stelling gaat dus inderdaad om de racefietsers... en het ge gedrag van racefietsers. Wat vindt u daarvan? 0800 1121. Ik zeg, en het is een, inderdaad een, een behoorlijk drastische uh, maatregel... haal de racefiets van de openbare weg. Paul B. die twittert... ik heb ook wel eens last van, maar geheel verbieden... dat hoeft ook weer niet. Theon zegt, uh, even met de racefiets ga ik nu over de openbare weg. En werd er Plaatsen zegt uh, Eermans. Het klopt, want het is levensgevaarlijk. Aan de lijn Stan Lauert, uh, hij is fietscoördinator van de provincie Zeeland en tevens lid van de commissie Vaker Veilig Fietsen. Goedenavond Stan. Goedenavond. Welkom bij avondspits. Uh, nou, we worden net al een onderzoeker. Misschien ken je die, uh, die meneer Van den Brink uh, best goed, of niet? Ik ken hem niet best goed, ik heb zijn naam wel eens gehoord. Oké, okay. nou heb ik wel uit jouw cijfers begrepen dat 190 personen per jaar, moet je nagaan 190, overlijden er door een ongeval tijdens het fietsen. Dat klopt. Da dat klopt hè? Ja. En is het dan ook zo dat je zegt, dat, heeft, dat, he heeft dat wat heeft dat met, met het racefietsen te maken, kun je daar iets over zeggen? Nou met het racefietsen zegt natuurlijk heel veel, omdat namelijk die registratie die vindt plaats op basis van fietsers. Maar het is waar dat die groep racefietsers, wat je net aangeeft, in groepen rijdt en wat harder. En daardoor inderdaad eh, meer kans heeft op een ongeval. Maar ik moet me wel aansluiten bij de vorige spreker. Die aangeeft dat het niet duidelijk is hoe die ongevallen nou werkelijk plaatsvinden. En daarom zijn wij bezig met een diepteanalyse samen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid. Oh, jullie gaan een onderzoek doen Dus naar het, het, gebruik, het gedrag van racefietsers eigenlijk. Op de weg? Van fietsers, racefietsers, uh, alle gradaties. Omdat hij net ook aangaf uh, dat 50% van die ernstige slachtoffers die in het ziekenhuis komen, dat dat fietsers zijn. Ja. En 80% daarvan is, uh, is enkelrijdig. Precies, want er is toch ooit een gedragscode ook bedacht van, van ze moeten zich, ze hebben bijvoorbeeld geen licht op de fiets, begrijp ik ook, de ja. meeste racefietsers. Die moeten toch een beetje zich toch een beetje normaal gedragen. Dat volledig mee eens. Maar dat geldt voor alle verkeersdeelnemers en, en weggebruikers. Ja, maar ze gaan twee keer zo hard. Ze gaan twee keer zo hard en ja. rijden in kolonnes. Met, het, met, hun, met hun blik vaak op het stuur gericht, laten we dat ook uh, niet vergeten. Klopt. En kijk ik dan naar bijvoorbeeld hier het West-Vlaamse, dan zie ik hier ook heel veel Belgische groepen rijden. Alleen die hebben het wel fantastisch geregeld vaak, een beetje illegaal, maar dan rijdt er een busje voor en dan rijdt er een busje achter en die vinden ja. ze ook op de hoofdrijbaan. Dan zitten ze op de Gronenweg. Dan zie je weg. dus geen ja. problemen. Dus jij zou zeggen... Kijk, en... Ja. Ja, we zien ook andere problemen, want ik wou zeggen van snelheid, daar heb je eigenlijk volledig gelijk in. Maar we zien ook een groep elektrische fietsers en 55-plussers. En ik kan je vertellen, die snelheden die worden ook best redelijk. En ja. die vind je in groepen ook van 15 man op het fietspad. En die hoor je ook niet aankomen? Ja. En die hoor je ook niet uit. Nee. Oké, okay, blijf luisteren Stalred, naar wat er binnenkomt. Want wij hebben het luisteraars over de racefietsers op de openbare weg. Ik zeg haal ze er vanaf. Het is eigenlijk heel gevaarlijk. Ze jagen mensen angst aan. Het is een bron van ergernis. En dat komt toch ook door binnen op Twitter en op de lijnen. Eh, wat ja. vindt u? Moeten de racefietsers van de openbare weg of zegt u niet zeuren? Die zijn ook welkom. Je, je moet er gewoon op letten en op tijd afremmen als je ze ziet. Marijke van Bavel uit Heerlen. Goedenavond. Ja, goedavond meneer. Ik woon in het Heuveland. En ik heb er heel... wij hebben er veel last van dat er groepen mensen komen wielrennen in het Heuveland. Het is allemaal heel gezellig, heel mooi. Maar ze rijden met groepen keihard, vier, vijf, zes man naast elkaar. En de gewone normale recreanten die aan het wandelen of aan het fietsen zijn... ...worden vaak bijna van de weg afgereden. Ik vind dat voor de... Groepen fietsers, dezelfde regels moeten gelden als een normale fietser... met twee naast elkaar, doe je dat niet. Gewoon op de bron en een beetje aanpassen aan het verkeer en dus aan de omgeving. Ze moeten Want zich de, ja. Hier is het vervelend hoor, in die kleine dorpen. Daar racen ze doorheen als gekken. Vooral na de Amsterdam race nu komen de wereldkampioenschappen meer. En denken ze dat heel Limburg een racebraan is. Ja, dat is, en twee, je zegt er moet twee aan twee gereden worden en, en, en ze moeten zich gewoon aanpassen. ja. Ja, van... Zoals u zei ja. gewoon aanpassen aan het verkeer. En anders controle, hup, op de bon. 50 euro. Graag. Pof, daar ligt hij. 50 euro op de bon. Dankjewel Marijke van Wafel. Uh, Piet van, van Oostrom uit Deventer. Goedenavond Piet. Ja, goedenavond Joost. Reageer maar. Ja, uh, op één punt. Ik ben een echte fietser. Fiets graag en ik doe altijd netjes, zeg maar. Behalve als ik fouten maak, komt ook voor. Maar, op elke fiets hoort een bel volgens de wet. Ja. Een fietsbel die het goed doet. Die zit er niet, geloof ik, Heb de racefiets. Niet altijd, althans. Nee, nooit. Nooit. Kijk, en dat moet gebeuren. Goed punt. Dan kunnen ze zich gedragen bij het inhalen... door netjes te bellen en de, wet en de snelheid aan te passen. Piet, hij is genoteerd. De bel erbij. En die leggen we zo ook voor aan de deskundige. Dank je zeer. U kunt dus meedoen 0800 1121. Ik zeg, haal de racefiets van de openbare weg. Het is gewoon, het is gewoon levensgevaarlijk. Dennis Jansen uit Arnhem. Goedenavond Dennis Jansen. Ik uh, ben het volledig eens met de stelling... Ik vind uh, ze houden nergens rekening mee. Ze uh, komen aanvliezen bij een rood stoplicht, drukken op een knopje, vervolgens gaan ze door het rode licht heen. Ze gaan over rotondes rechtdoor in plaats van niet goed te nemen. En als je ze dan op het gedrag wijst, dan krijg je ook nog eens een grote mond. Ja, als... dus, uh, wat, mij, wat mij betreft, mogen ze ervan af. Oké, okay, Dennis, hij is ook genoteerd. Wat vindt u? Heeft u een hekel aan, aan de racefietsen Of zegt u nee, ik ben er zelf een? Ik vind het ook leuk om racefietsers wil rennen zelf. Uh, even van een club, misschien uh, een of andere tour, tourrijdersclub... Uh, die uh, wil reageren. 081121 21 haalt de racefiets van de openbare weg. Het is te gevaarlijk. Patty Muller uit Amsterdam. Uh, ja, ik heb, uh, wat ik uh, heel belangrijk vind is even te zeggen... dat de onderzoeker die zegt dat de zichtbaarheid slecht is... Ja, het is heel relatief, want als je uh, erg hard rijdt en je hoofd naar beneden, dan zie je weinig. Ja. Dus uh, ja, wat is slecht? Uh, misschien uh, moet je beter kijken en dan zie je beter. Uh, wat ik zie in, uh, in uh, noord holland en in Amsterdam, dat Waterland elk weekend uh, eigenlijk geterroriseerd wordt door de 45-plus man. Uh, die zich blijkbaar verveelt thuis en... Uh, ja, eigenlijk het voor, uh, voor alle andere mensen het vrijwel onmogelijk maakt om een beetje aardig uh, bijvoorbeeld uh, te wandelen of met kinderen te fietsen. In, in Waterland en uh, het is uh, heel egocentrisch en ik heb ook het idee dat hoe ouder ze worden, hoe minder ze zien en hoe harder ze proberen te rijden. Ik vind het uh, vaak een beetje een trieste vertoning. Kijk, ik begrijp, ik begrijp dat je er last van hebt en dat je er een beetje, een beetje moedeloos van wordt uh, van de 55-plussers in Waterland. Uh, Petty, uh, dankjewel voor je reactie. Uh, tot de volgende keer. Uh, even terug naar, naar Stan. Stan Loret van, van uh, veilig, uh, Vaker Veilig op de Fiets. Uh, er werden twee dingen genoemd. Twee aan twee moeten ze fietsen en iemand zegt verplicht die, die, die bel erop, die, die fietsbel. Ik het ja, dat... volledig eens. En dat geldt in feite ook voor, voor andere zaken. Als je s'avonds rijdt, moet je ook voor je verlichting zorgen. En, maar dat geldt natuurlijk voor grotere groepen. Dat geldt ook voor mountainbikers. En uh, alle anderen die uh, uh, fiets gebruiken voor sport. Ja, dus, nou, maar goed. Jij zegt we gaan het onderzoeken. Maar jullie zijn als, als commissie ook van plan om, om wat meer maatregelen te treffen. tegen de, de, de, die, de jakkerende racefietser. Begrijp ik? Nou, niet zozeer meer maatregelen treffen. Ik denk dat het gaat inderdaad over het gedrag. Wat je moet proberen uh, weer terug te krijgen. En, maar dat geldt voor zowel iedereen die op het fietspad op dit moment zit. En daar is het vaak ook het grootste probleem. Ja, maar het We gaat... hebben het hier inderdaad over wielrenners, maar ja. je hebt het over skielaars. Je hebt het over hele grote groepen met paarden. Je komt van alles kom op dit moment tegen. En die verzorgen allemaal dezelfde problemen op dit moment. Nou, maar vooral als er sprake is van grote verschillen tussen de snelheid. En dat werd al genoemd. Die snelheid is het punt. Een racefietser kan gewoon niet op tijd als hij door die bochten jaagt. Zoals een Tour de France peloton. Dan kan je toch nooit remmen voor een stilstaand paard. Of het is een, een, een, een, een, een, een, iemand die daar met zijn kind net even staat uh, aan de kant van, de, van het fietspad. Nou, ik ben het wel eens met een je op het moment dat je zegt van well, we zijn een wedstrijd aan het rijden... daar is onze openbare weg niet voor geschikt. Maar dat Precies. geldt voor elk voertuig. Dat geldt voor een auto, dat geldt voor een motor. Ja. Ja. Dat geldt overal voor. Dus je zult je gewoon moeten aanpassen. En als jij gewoon op een gegeven moment op een vrij uh, fietspad waar niks zit... Gewoon lekker even je tempo kan maken. Niks mis mee. Nee. Maar op het moment dat je hinder bent veranderen, anderen... dan zul je gewoon moeten gedragen. En de verkeersregels zijn er voor iedereen. Daarom Zo. is de openbare weg. Zo is het. Oké okay, Stan, we zijn er nog niet helemaal met elkaar eens. Maar ik kijk uit naar jullie onderzoek. U hoorde Stan Lauret, euh, lid dus van de commissie... vaker veilig fietsen. Ik zeg, haal de racefiets van de openbare weg. Frans Walet zegt, uh, wielrennen is ook recreatief. We hebben ook recht op een stukje weg. Geen bel erop, want daar schrikt het verkeer weer van. Bastian Torent zegt... Een groot probleem voor kleine kinderen zijn gewone fietsers op de voetpaden. Robert Jansen twittert... Uh, Eerdmans racefietsers rijden snel en zijn geruisloos... dus je hoort ze niet aankomen, alsof ze de weg hebben afgehuurd. En Bob de Beer zegt niet doen, want dan wordt de massa weer de dupe van individuen. Er zijn veel uitzonderingen die zich op de racefiets weten te gedragen. Ja, we kunnen ook afspreken. Iemand die zich misdraagt... wordt verbannen van het, van het fietspad, maar ja, hoe ga je dat weer controleren? TV Zoetermeer zegt... Natuurlijk moeten we op de racefiets ons wel gedragen, zeker als het druk is. En Anthony twittert... #WNL als de infrastructuur gebrekkig is in je ogen... moet je er zeker niet hard gaan racefietsen. Het zijn toch al van die remies. En Frans Wallet, die zegt... Onzin, Eerdmans, wielrenners juist de weg op. Net zoals Brommers haal de racefiets van de openbare weg. Meneer van der Hurk uit Den Haag belt in. Ik ben een oh. van der Hurk. Ja. En ik fiets heel veel. En ook op de openbare weg zijn de duinpaden. En daar wordt echt verschrikkelijk hard gereden. En er zijn maar zelden mensen die dus gewoon netjes doen, hè? Ja. En dan denk ik altijd, potveradori, je moet toch met kinderen kunnen fietsen in de duinen? Meneer, dat is soms niet mogelijk... En dat, dat vind ik gewoon triest. En laat ze gewoon lekker voor negen uur s morgens uh, races uitzetten. Dan ja. heeft eigenlijk niemand daar last van. Dan, nou, dan, delen wij, dan delen wij elkaars mening, denk ik, mevrouw van der Hurk. Wat ik zei per ongeluk, meneer. Oh, dat geeft niks hoor. Oké, okay. nee. een hele vernaam. Maar avond. succes met uh, de fiets. En blijven fietsen voor iedereen. Dat Zeker, daar hebben we het ook al eens over gehad. Dank u je, dank je zeer. Frans Wallet uh, wil in de uitzending. Hij is fietsen. Goedenavond, Frans Wallet. Hoor ik Frans Valet nog niet? Nou, hij is pelotonfietser en wil graag zijn mening geven. Dat vind ik leuk. Ik dacht wel dat we Arjan de Vries inmiddels aan de lijn hadden. Die directeur is van de Nederlandse Tourfiets-Unie. Eh, meneer Arjan de Vries. Dag Arjan. Hoort u mij? Ja, ik hoor u. Hoort u mij? Dag meneer de Vries, ik hoor u zeker. Ja. Nou, we horen van alles. Heeft u de discussie een beetje gevolgd? Uh, mag nee, u ik Ik heb de laatste, de, de, de laatste mensen uh, gehoord op de radio. Ik was het ook wel, toch wel, ook wel eens met u Dat mevrouw. Uh, ook wel met elkaar ervoor moeten zorgen dat we kunnen blijven fietsen en dat we vooral moeten kunnen blijven genieten op de fiets in, ja. in het mooie Nederland. Dus moeten we alles maar, zeker. Opnieuw... Maar ontkent u het probleem of zegt u nee? Er is wel iets aan de hand met wielrenners uh, die uh, als, als gekken... Uh, als een soort Tour de France peloton door onze, onze uh, dorpen razen. Nou, één ding is zeker. Kijk, als je, op, als je met een hogere snelheid... Uh, door het verkeer gaat dan moet je zeker net als ieder, ieder ander in dat verkeer je houden aan uh, verkeersregels. En je moet je uh, als uh, snellere fietser gewoon goed realiseren dat je uh, met een hogere snelheid in dat verkeer zit uh, dan iemand anders. En dat betekent dus dat je op de juiste momenten uh, je snelheid moet aanpassen en ook niet alleen om je eigen veiligheid denken, maar juist ook om die veiligheid van die andere mensen. Ja. Um, en dan, dan kun je met elkaar genieten in diezelfde ruimte. En dat, moet, dat vind ik, dat moet toch wel mogelijk blijven. Uh, en met een beetje gevoel voor ander moet dat gewoon blijven. Ja, dus er wordt wel gezegd, ze hebben geen bel... dus ze zijn ook niet in staat om te waarschuwen, we komen eraan. In andere landen gebeurt het met busje voor, busje achter... en dan wordt er een, uh, wordt er een wedstrijdje gereden. Waarom kan dat niet in Nederland? Nou, ze hebben geen bel. Kijk, vanuit de Nederlandse Tourfietsunie... de grootste wielersportbond in Nederland... Zeggen wij uh, ook tegen onze leden van het is wel verstandig om een om toch maar een klein fietsbelletje op die op die dure racefiets te doen. Sommige mensen vinden dat vervelend en dan wordt ja, er allemaal niet bij, maar het is wel nodig. Mm. Het is wel nodig om gewoon die andere weg aan Daarover mee te waarschuwen. Ja, maar u zegt van een, een aparte, uh, gewoon een parcours waar ze op kunnen fietsen... dat zou toch ook prima zijn als iedere, iedere racefietser gewoon naar het parcours kan gaan... en daar lekker kan racen. En als hij gewoon wil fietsen op het normale niveau van de recreatie... dan is hij welkom op de openbare weg. Dat is toch ook niet zo gek? Nou, ik, ik denk dat dat echt nog niet hoeft. Kijk, weet u wat het is? Uh, in de meeste gevallen ben je soms in een weekend bij je fietser... en op een andere moment ben je wandelaar... En dan ga je, dan wandel je door de duim en soms zit je op een mountainbike, soms zit je op de auto. Dus ik, ik stel, je bent op verschillende momenten, de, de, neem je deel aan dat verkeer. En als je je dat realiseert, dan weet je dat je elkaar de ruimte moet gunnen. Dus het moet niet een oplossing zijn dat we, dat we elkaar verbannen. Want dan gaan we de skillers verbanden, dan gaan we de mensen die op een paard zitten verbannen. En, en daar moeten wij in Nederland niet naartoe. Ja. Nou ja, dat is we helder. dat we elkaar de ruimte blijven geven. En dat betekent ja. ook gewoon dat maar... ook iedereen op een wielrennersfiets... gewoon op de openbare weg moet kunnen blijven fietsen. Dan ben ik... Ik zou met u, eens, met u eens zijn en ook met u mee willen gaan... meneer De Vries, als, als we inderdaad dan ook vaststellen... dat die, de racefietsers zich eens een keer normaal aan de snelheid houden... als ze andere, andere fietsers zien en als er een, een situatie dreigt... waarin er gewoon een botsing kan ontstaan. Want dat is natuurlijk het punt. Mensen voelen zich daar unhappy bij. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja, maar ik geloof zeker... Ik geloof zeker dat het merendeel van de mensen op een racefiets zich aanpast, zich aan snelheden houdt, in de bebouwde kom juist wat rustiger aandoet. Weet dat ze daar niet als een dolle moeten doordraven, op het moment dat ze uit de bebouwde kom zijn. Dan gaan ze weer lekker door fietsen gezond in, het Nederlandse, in de Nederlandse mooie natuur. Ja, het is ook een pretje om te fietsen in Nederland. Dat blijft bovenaan staan. En ik hoop dat de TourfietsUnie inderdaad dat geluid wil uit, uit, uit, uit, uitbrengen. Dat je zegt, we, moeten hopen, we willen dat onze, onze leden ook zich houden aan, aan, die, aan die code. Dat je gewoon oplet en ja. niet als een dolle en dwaze door het land uh, scheurt. Oké, okay, daar laten we bij Arjan de Vries van de Nederlandse TourfietsUnie. Zeer bedankt voor uw avondspits 0800 1121 haalt de racefiets van. De openbare weg. Mario Mol zegt Eerdmans: Een aantal racefietsers zijn gewoon ASO's die met luid geschreeuw en gebral je van het fietspad afblazen. Dick van de Weert zegt: ben, ben jaren actief op de racefiets en op mijn racefiets zit wel een bel. Nou, van harte daarmee. Eh, Jeroen van Zwieten uit Veghel. Goedenavond. Hallo. Dag Joost. Ja, dag ik Jeroen. Niet, ik, hoi, ik ben het niet eens met de stelling. Uh, ik ben zelf wielrenner en een aantal dingen. Uh, je gaf net aan dat de gemiddelde snelheid ongeveer op 50 km per uur lag. Nou. Um, de praktijk zal zijn dat het gemiddeld tussen de 30, 2, 3 zal liggen. Ja, uh, dat middel... was iemand die dat twitterde, maar ik had het inderdaad zelf ook op, op rond de 30. Ja, ja nou, dus, dus dat is, op zich valt het wel mee. Uh, ik ben van mening dat de gemiddelde wielrenner wel even mag kijken waar hij rijdt. Uh, dus inderdaad is het in het bebouwde kom, dan pas je je een beetje aan. Uh, ik, wij rijden zelf heel vaak in uh, binnendoorweggetjes, zeg maar, uh, een beetje in het buitengebied waar we weinig mensen tot last zijn. Ik ben van mening dat dat op zich uh, ook een uh, mogelijkheid moet zijn. Mm. En wat ik ook van mening ben, is dat ook andere weggebruikers uh, zich een beetje moeten aanpassen. Want wat je bijvoorbeeld ziet, is dat uh, oudere mensen op het moment dat er gebeld wordt, uh, zich heel traag omdraaien voordat ze een beetje opzij gaan. Uh, ook, ja, je moet je ja. ja, aan elkaar aanpassen. Je en moet elkaar, dat het tuurlijk. Geldt, dat... Maar ik denk dat het dus ook voor andere weggebruikers Heb geldt. jij wel eens wat meegemaakt, Jeroen? Dat je zegt een bijna ongeluk of iets van, van grote, dat je denkt, daar, daar, daar ben ik toch maar net ontsnapt? Nou, ik zelf niet, maar uh, in de groep wel. Daar hebben we wel eens meegemaakt, ja. Maar ja. dan heeft het niet zozeer te maken met het weggedrag... maar dan heeft het meer te maken met een obstakel die op de weg... een ja. taaltje, een steentje, een stok, dat soort zaken. Dat soort zaken, ja. Daar heb je last van als je, als je, als je 30 of 40 rijdt. Natuurlijk. Eh, dat werd al gezegd door de eerste onderzoeker die belde. Dankjewel, Jeroen van Zwieten. Eh, 0800 1121, de laatste bellers komen binnen. Haal de racefiets van de openbare weg. Eh, Rob Karstens. Ja, goeiedag, inderdaad. Rob. Ik wil even reageren. Ik wil het niet eens met de stelling. Wat ik zo jammer vind in wat ik uh, het, uh, hoor, of de, als uh, reacties, is een behoorlijke generalisatie van, van iedereen die op de racefiets zit. Um, ik ben ervan overtuigd dat mensen die op een racefiets zitten, mensen zijn die heel erg goed kunnen sturen en precies weten wat ze doen. En ja, er zijn snelheidsverschillen. maar dat geldt voor alle weggebruikers. Uh, of je nou in de auto uh, zit of op een andere manier, die snelheidsverschillen moet je elkaar uh, overeenkomen en anticiperen op wat er gebeurt. En wat ik constateer dat als ik een groepje uh, mensen inhaal. Uh, er wordt ge, uh, gezegd over de 45 of 5 plus. Nou, ik kom dus ook mensen tegen die een zodanig lage snelheid yep. hebben dat ik me wel eens afvraag waarom ze geen zijwieltes hebben. Ja, Want op het moment dat ja, ik je ze ja. waarschuwt van ik wil er graag voorbij, kijken ze ja. om. En bij het omkijken draai je de ruimte tijdens het stuur. En dat ja. betekent dat we gevaar op de weg zelf zijn. Dat klopt ook. Rob, ik moet de punt zetten. Dankjewel voor het bellen aan het geluid horen. Leek het alsof je bijna zelf weer op de fiets zat. Uh, dank, dank voor alle luisteraars en alle bellers die er waren. En de tweets, want het gaat door, hoor. Met hashtag racefiets, hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Komt u veel tegen nog. Er staan nog heel wat tweets open die ik niet heb kunnen voorlezen. We zijn er doorheen voor deze avond. Straks gaat op deze zender weer Kunststof verder met Emeritus Hoogleraar.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 Klein, groot, altijd op uw maat en in stof of leder. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten, lekker zitten. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. Dit is Radio 1.